Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Julie Stubinetski met het NOS Journaal. Op de A2 bij Nieuwegein is een vrouw met flinke snelheid tegen het gebouw van een total pompstation gereden. Onderweg raakte ze een motoragent van het KOPD. De vrouw moest uit haar auto worden gezaagd en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de agent raakte gewond. Het is nog niet duidelijk of de vrouw onwel is geworden... of per ongeluk het verkeerde pedaal heeft ingetrapt. Exact twee jaar geleden werd hetzelfde tankstation aan de A2 bij Nieuwegein geramd door een auto. Toen brak er brand uit en kwam een klant die in de winkel stond om het leven. Pensioenfondsen moeten meer geld reserveren dan werd aangenomen... doordat de levensverwachting hoger uitvalt... Dat blijkt uit de laatste cijfers van het actuarieel genootschap. De gemiddelde levensverwachting neemt al tientallen jaren toe. Maar in de komende decennia valt deze aanzienlijk hoger uit dan werd aangenomen. Dat kost de pensioenfondsen miljarden extra, zeggen de rekenmeesters. De fondsen zitten al in zwaar weer door tegenvallende renteopbrengsten.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 Van Nistelrooy werd niet geselecteerd voor het WK in Zuid-Afrika... omdat hij nog niet voldoende hersteld zou zijn van een blessure. De afgelopen wedstrijden voor HSV toonden Van Nistelrooy een uitstekende vorm. Dan het weer. Geleidelijk minder buien en wat vaker zon. Vannacht wordt het zo'n 10 graden. Morgen begint zonnig, maar smiddags in het noorden kans op lichte regen. Het wordt morgen zo'n graad of 19. Dit was het NOS.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 For it, cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song. Write You A Love Song, prachtig uh, liedje wat uh, een paar jaar geleden toch een, een hele grote hit is geweest voor Sarah Barrel's Love Song, zo heet het liedje gewoon. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie, weer Eén of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En gevarieerd zal het zeker zijn, maar ja, goed, daar bent u niet anders van ons gewend, hè? kan ook oud en nieuw zijn zoals u weet...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 Dat ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die er weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Gij nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achter. Ik droom je terug naar mij. Ik hou je zo goed van.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 en jij sterft telkens weer. Wat ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Het gaat opeens die er weer open. En natuurlijk sta jij daar.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 Als het achterliep. Want ik hou zo van jou... Een liedje wat heel vaak gedraaid zal zijn, ook in crematoria en dergelijk, denk ik wel eens bij mezelf. En dit, dit is een dame die we misschien allemaal wel kennen. Eileen Jewel, Boundary County... I'm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 Take Roots Festival. Daar hoort u allemaal van dit soort muziek. Para C The Mall is een cd die Paul de Leeuw een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. 1994 was het toen deze cd uitkwam. En een van de mooiste nummers op die cd is dit. Let u maar eens op de tekst van Jij hoort bij mij.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 Ik ben mijn lotgenoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Je yeah, bent mijn heen, yeah, geliefde land.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 En beloont mijn, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Als de rust dat bestaat ja. So samba shining my ooh you take away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 Afscheid nam ik niet, en het einde blijft nu open, zoals jij het acht.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 Want ik hou zo van jou, afscheid nam ik niet. En het einde blijf nu open, zoals jij het.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 Joel is een dame die uh, hele prachtige liedjes schrijft. Dit is inmiddels haar uh, tweede cd die zij heeft uitgebracht. En zij is eigenlijk meer terug te vinden in de, in de, in de Americana scene. Half country, half ja, wat ruigere country music. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Het is een, uh, een muzieksoort die hier in Nederland staat. Uh,